Ik zou nu overgaan tot de vertaling van de preek in het Nederlands. En er zijn, we hebben vandaag gesproken over een zaak die ons alle aangaat. En dat is namelijk het opvoeden van onze kinderen. En ik ben begonnen door te zeggen. Van onze kinderen zijn natuurlijk onze rijkdom. En daar moeten wij zuinig op zijn. Wij moeten ook de aandacht aan die kinderen geven. En om alleen maar het belang van deze zaak te benadrukken. Wil ik verwijzen naar de woorden van profeet Ibrahim salam) Toen hij zijn heer. ...om een gunst vroeg, wat zei hij? Hij zei niet van, geef mij geld, schenk mij een huis, geef mij een auto. Nee, wat zei Ibrahim salam? Hij zei, doe mij tot degene behoren die het gebed verrichten en ook mijn nageslacht. Dus ook mijn kinderen. Zijn enige zorg was namelijk dat zijn kinderen het gebed moesten verrichten. In tegenstelling tot onze zorgen. In tegenstelling tot de zaken waarover wij ons bekommeren. Wij zijn alleen maar bezig met. Hebben de kinderen gegeten? Hebben de kinderen gedronken? Hebben de kinderen geslapen? En ga zo maar door. Maar dat is niet hoe het hoort, beste mensen. Wij moeten, zoals wij aandacht geven aan de wereldse zaak, wat een goede zaak is. Moeten wij ook aandacht geven aan zaken van het hiernamaals. We moeten ons ook afvragen. Hoe is het gesteld met het gebed van onze kinderen? Hoe is het gesteld met de hijab van onze kinderen? Hoe is het gesteld met de vrees van onze kinderen richting Allah subhanahu wa ta'ala? Hoe is het gesteld. Met de volgzaamheid van onze kinderen aan de sunnah van de Profeet. Alayhi wa dus onze zorgen moeten niet beperkt zijn tot alleen de wereldse zaken. Onze kinderen zijn ons toevertrouwd. Zijn een amen, wat we zeggen in het Arabisch, een amen. Zijn ons toevertrouwd. Dus wij moeten ook goed voor die kinderen zorgen. Wij mogen die kinderen ook niet verwaarlozen. Je moet ook goed begrijpen dat de kinderen een soort spiegel zijn. Een spiegel. En zij weerspiegelen datgene wat wij doen. Zij weerspiegelen datgene wat wij zeggen. Zij weerspiegelen. Datgene wat wij aan gedrag vertonen. Dus als zij zien dat hun vader vrees kent. Jijgens Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zullen ze ook Allah subhanahu wa ta'ala vrezen. Als zij zien dat hun vader zuinig is op de gebeden. Dan zullen zij ook het gebed leren respecteren. Als zij horen dat hun vader alleen maar mooie woorden zegt. Alleen maar woorden zegt die binnen de kaders van het geloof vallen. Dan zullen ze dat ook doen. Maar wanneer zij opmerken dat hun vader geen aandacht heeft voor het gebed. Dan zullen zij ook geen aandacht hebben voor het gebed. Dan zullen zij ook het gebed verwaarlozen. Wanneer zij horen dat hun vader aan het vloeken is. Aan het schelden is. Aan het tieren is. Aan het slaan is. Dan zullen zij het gedrag dan ook overnemen. Ze zullen zijn gedrag kopiëren, zoals ze zeggen. Dus dan moet men zich ook niet daarna afvragen van. Hoe komt het dat mijn kinderen zijn ontspoord? Hoe komt het dat mijn kinderen zich niet naar behoren gedragen? En weet één ding. Als jij je best doet om je kinderen op een goede wijze op te voeden. Dan zullen zij voor jou aanleiding zijn tot blijdschap in het wereldse leven en in het hiernaam is. En ik hoef jullie alleen maar te verwijzen naar die ene prachtige overleving van de profeet Vrede Zij met hem. Waarin hij zegt, als iemand komt te overlijden, doodgaat, dan komen al zijn daden stil te liggen. Allemaal. Op drie zaken na. En hij noemt die drie zaken op. Hij zegt een doorlopende sadaqa. Zoals bijvoorbeeld het besteden van je geld aan de moskeeën, aan de huizen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is een doorlopende sadaqa. Een andere zaak zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Iemand die kennis achterlaat. Kennis die anderen kan baten na zijn dood. En de derde zaak zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Is een zoon. Maar niet zomaar een zoon. Een zoon, Een goede zoon. Die van tijd tot tijd een smeekbede voor je verricht. En ik wil dat jij je de volgende zaak inbeeldt. Denk goed na. Jij bent in je graf. Je bent dood. Jij kan geen daden meer verrichten. Jij kan geen hasanat meer verdienen. En je ligt in je graf subhanallah. Omgeven door de duisternis van het graf, omgeven door de kaal van het graf, omgeven door de keelte van het graf en dan ineens bereiken jou de smeekbeden van je kinderen. Die bereiken jou om jou enigszins van die last te ontlasten, om die duisternis weg te nemen en je graf te vullen met licht. Hoe zou dat zijn beste mensen? Dat is toch prachtig om te horen, daar moeten wij allemaal voor werken beste mensen. En daarom zeg ik nogmaals, de nadruk. Ik heb het keer op keer gezegd. Waarom? Omdat het mij zorgen baart. Als ik kijk naar onze gemeenschap, een prachtige gemeenschap. Een gemeenschap die door Allah subhanahu wa ta'ala is uitverkoren. Om de grote boodschap van de islam te gaan verkondigen. Maar als ik kijk naar het gedrag van onze kinderen, dan sta je versteld. Eerst laat ik mij oppeppen door die verse van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar dan kijk ik naar het gedrag van onze kinderen en dan word ik weer teleurgesteld. Het opvoeden van je kinderen is je eerste zorg, beste mensen. Maar als dat moet gebeuren, dan gebeurt dat met zachtmoedigheid. Sleutelwoord, beste mensen. Zachtmoedigheid, beste mensen. En niet zoals wij doen. Slaan. Schelden. Die kinderen eigenlijk vernederen soms. Dat is niet hoe het hoort. Maar met een, op een zachtaardige manier. Op een goede manier. Ik zou tegen jou zeggen, treed in de voetsporen van onze profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. In sahih Muslim lezen wij een overleving van Ennis. Hij zei, ik heb nog nooit iemand gezien die zo barmhartig, die zo genadevol omging met de kinderen als de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En in Sahih al bukhari lezen wij ook dat de profeet soms aan het spelen was met Oussam ibn Zaid en zijn kleinzoon al Hassan. En dan zei hij, O oh Allah, ik hou van deze twee, ik hou van deze twee, dus ik vraag u om van hen te houden. Zo was hij met de kinderen sallallahu alayhi wa sallam. Het moet niet zo zijn dat wij in een soort strijd verwikkeld zijn met onze kinderen. Dat is wat je eigenlijk de ouders ziet doen. Een strijd. Hij zit nooit met zijn kinderen. Hij praat nooit met zijn kinderen. Hij loopt nooit op straat met zijn kinderen. Hij lacht niet richting zijn kinderen. Hij lacht richting iedereen. Maar niet richting zijn vrouw en zijn kinderen. Subhanallah. Dat is niet hoe het hoort beste mensen. Wij moeten juist onze kinderen soms als een vriend nemen. Wij moeten met ze praten. Zodat zij zich ook kunnen openstellen. Als zij vragen hebben. Als zij problemen hebben. Al-Aqra' ibn-Habis, deze metgezel, kom naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam op een dag. En toen hij binnenliep, zag hij de profeet, hij zag de profeet Hassan of al-Hussein, zijn kleinzoon, een van die twee, kussen. Toen zei Al-Aqra' ibn-Habis, jullie kussen jullie kinderen? Verbaasd, jullie kussen jullie kinderen? Ik heb tien kinderen, nog nooit heb ik iemand van hun gekust. Maar wat zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Het is iets waar je niet voor hoeft te schamen. Het is een prachtige zaak, het is hoe het hoort. Hij zei tegen hem, en wat kan ik eraan doen, als Allah subhanahu wa ta'ala genade uit je hart heeft weggenomen. Ook zeg ik tegen de ouders, de verneder jullie kinderen niet. Want jij denkt soms dat het eigenlijk niks uitmaakt. Maar het kan een litteken bij het kind achterlaten. Dat jij soms tegen het kind, als hij iets wil zeggen thuis, dat je zegt, houd je mond. Jij bent klein. Als de grote praten, dan moet jij je mond houden. Je hebt niks in te brengen. Jouw mening telt niet. Dat is het kind vernederen. En als zij een keer het fout maken. Stel je voor als ze een kind fout maken. Kinderen. Het is gewoon dat ze fout maken. Het is niet de bedoeling dat je hem daarop altijd aanspreekt. Telkens als hij een keer bijvoorbeeld iets heeft gestolen. Dat je altijd tegen hem zegt. Oh dief kom hier. Of dief houd je mond. Liegt hij een keer. Dan hoef ik niet altijd te roepen. Leugenaar kom hier. Leugenaar houd je mond. Dat is niet de bedoeling. Een wijze vader. Iemand die zich echt bekommert over zijn kinderen. Als zijn kind een fout heeft gemaakt. Dan zal hij altijd een weg inslaan. Een weg die hem helpt. Om het kind natuurlijk te corrigeren, maar tegelijkertijd de relatie tussen hem en zijn kind sterker te maken. Tot slot heb ik een verhaal aangehaald van Omar radiallahu anhu. En wat deed zich nou voor? Er kwam een man naar Omar radiallahu anhu, die toen de tijd natuurlijk leider van de gelovigen was. En hij zei tegen Omar radiallahu anhu: Hij zei, mijn kind gedraagt zich op een verkeerde manier tegenover mij. Hij behandelt mij niet goed. Toen zei Omar radiallahu anhu, die liet het kind komen. Zoals Omar radiallahu anhu, Want hij weet natuurlijk. Dat jij een slecht gedrag vertoont. Jegens je ouders is een slechte zaak. Is een grote zaak. Is een grote zonde. Dus hij liet het kind komen. En hij sprak hem daarop aan. Maar toen zei het kind. Hij zei luister. Ja Amir al Meneen. Voordat je mij berecht. En voordat je mij op deze wijze aanspreekt. Heb ik niet rechten tegenover mijn vader. Zoals hij ook rechten tegenover mij heeft. Toen zei oh, maar natuurlijk. Hij zei. In eerste instantie. Hij moet een vrouw huwen. Die goed voor jou is. Dus hij moet natuurlijk. Als hij zijn vrouw gaat kiezen. Als wij onze Toekomstige echtgenoten gaan kiezen, dan moeten wij natuurlijk een vrouw nemen die rechtschapen is, die goed is, die vroom is. Die vind je natuurlijk niet in een discotheek, op het strand. Nee, die is natuurlijk thuis bij haar familie en die wordt ook beschermd door haar familie. Dus hij moet in eerste instantie een goede moeder kiezen, die hem ook helpt in het opvoeden van zijn kind. De tweede zaak is: hij moet hem natuurlijk een goede naam geven. We hebben een aantal die geven hem echt van die hele rare namen. Nee, geef hem een goede naam, islamitische naam. Abdullah, Abdulrahman, Mohammed, dan gaan ze allemaal door. De derde zaak is dat hij hem eigenlijk zeg maar de Koran leert. Hij moet hem de Koran onderwijzen. Wat zei hij vervolgens? De zoon zei tegen Oma van, die vader is het allemaal niet nagekomen, heeft het niet gedaan. Toen zei Oma tegen die vader, hij zei, jij bent in eerste instantie slecht geweest tegenover je zoon. Vandaar dat je zoon ook slecht tegenover je is. En daarom zeg ik tegen iedereen, jullie weten nu dat alle moskeeën hun deuren hebben opengegooid. Wijd open hebben staan om de mensen te ontvangen die geïnteresseerd zijn in islamitische studie. Mensen die willen dat hun kinderen de Koran leren, Arabische taal leren. Dus bij deze wil ik tegen iedereen zeggen, als je je kinderen hebt ingeschreven, prima. Heb je dat nog niet gedaan, haast je tot deze zaak. Dat is een grote zaak. Dat is het minste wat wij kunnen doen, om ervoor te zorgen dat die kinderen natuurlijk goed opgevoed zijn. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons allemaal te leiden tot het goede. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons in eerste instantie te verbeteren. Ons gedrag te verbeteren. Het gedrag van onze vrouwen te verbeteren. Het gedrag van onze kinderen te verbeteren. وسبحانك الله اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و توب الله خير